Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. They are nice when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again Would I do things just the same Would I leave behind the mark I left On all the loves and places On every sheet I signed my name Would I do the same if this was my life We zijn gearriveerd hoor. maar van het END en Arno. En, uh, ja, de dames zijn ook weer helemaal tevreden. Welkom bij twee tweede uur van uh, Entertainment for You. En uh, we gaan uh, lekker verder met uh, ja, Belinda Kina en uh, Wind van Verlangen.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 Kina, En wind van verlangen. Ja, volgende week komt haar, uh, haar uh, nieuwste single uit, natuurlijk. Ja, Daag de Liefde uit. En uh, ja, die gaan we straks ook nog even draaien. In ieder geval uh, bij deze ja, uh, komt, uh, komt het, uh, het, ja, het vorige nummer eigenlijk van Itamar van het End. En uh, voor goed voorbij, dat gaan we gewoon eventjes doen. Ja, gezellig vet. Zeker weten. Komt-ie. We zijn niet meer terug.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 De Mai van den Hendt, momenteel aanwezig hier in de studio. En uh, ja, we krijgen hem zo nog uh, eventjes wel achter de microfoon, denk ik. Zo, uh, ja, en anders slepen we hem erheen. We gaan uh, gewoon verder met uh, even kijken. Ja, wie? Roy Donders en hoor je het ritme uh, van mijn hart? Gezellig, Fred. Ja, en of die gezellig is? Ik ben wel gezellig, maar... Uh, ja, de gasten en iets allemaal... Uh, nou ja. Uh, even kijken. <laughs> we gaan, we gaan uh, ja, even een plaatje... Uh, ja, Chris Norman en... Uh, When the Love Affair Ends. Oftewel, als de liefde over is... outside your window But you didn't see me I kept out your way Zeg Op het einde is Chris Norman. Ja, helaas niet meer onder ons. Maar wel uh, hele mooie muziek nog. En ja, we gaan lekker verder met de heerlijke muziek van Dien Sounders. En hebben het over de 1, 2 en 3. Entertainment for you. Meer dan radio. 1, laat je nooit alleen. 2, zoals je is, geen 1.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 Niet. Geloof me dat het waar is dat een meisje zoals jij bij mij wil zijn maar misschien dat het dan toch zo moeten zijn nee, nee, nee, nee ik laat je nooit alleen 2 zoals jou is geen 1 3 nee. als ik je voor me zie dan weet ik pas hoeveel ik van je Vier. begin ik weer met 1 2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 Ik twijfel of ik echt wel om je geef Dan begin ik weer met één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 In dus hier, 106.9 vanuit Zandvoort en 104.5 op uh, de kabel en natuurlijk ook op televisie hier in Zandvoort. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, ja, Demi de Groot en hebben we het over Maak Je Move. Hé, hey, Fred hij draai nog eens een plaatje. Ja, en dat doen we. wel maak je move. En uh, Demi de Groot en dat uh, dan uh, Ja, je rotje knoei. Ja, en uh, we gaan lekker verder. En zo direct natuurlijk. Itamar uh, achter de microfoon. En uh, Arno en uh, ja, Leni en uh, ja, uh, nog meer. We gaan lekker verder. Eminem en uh, Rihanna en uh, Love the way you lie. Entertainment for you. Meer dan radio. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right.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 Set this house on fire, I'm just gone Terwijl ze hier vechten om, uh, om de microfoon en de koptelefoon, was dit uh, Eminem en Rihanna en I love the way you lie. Ik zou zeggen, dames en heren, een hele goede middag. Goedemiddag. Of uh, ja, goede avond ja, al. Avond. Ja, het is al goede avond. Je gaat snel, hè jij? Ja, ja, ik ga... Het, uh, <laughs> <laughs> nou ja, hier hebben we dus aanwezig uh, Itamar van den End, uh, Arno, Leni en Naomi. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Jullie zijn fan van, uh, van Itamar? Denk ik. Je mag de microfoon wel eens naar je toe halen, alleen niet. Ja, dan hoef je niet gelijk te slopen. <lacht> ik zeg het niet. Oh, god, hé. Hey. het wel lekker. Ja, nou, jullie zijn een beetje fan van, uh, van Itamar. want daarom zitten jullie hier natuurlijk. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat trekken jullie aan, uh, aan Itamar? Of is het Arno? Uh, ja, ja, ik I weet het niet. Ja, <tus> <ook>. <tus> Twee vliegen in één klap, toch? toch? <tus> 50-50 was het. Ah, oké. Okay. Nee, maar vertel. Uh. Waar gaat het om? De muziek, de voorkomen? Ja, muziek, sowieso. Totaal een ja. ja, ja, ja. Kijk, we horen. Ja, maar Ja, nou, inderdaad. We horen natuurlijk altijd maar één nummer voor goed voorbij, natuurlijk. En uh, ja, als je, als je dus bij zijn optreden bent, dan uh, ja, komen er dus wat meer uh, nummers uh, tevoorschijn. Precies. En, ja, ze komen gezellig langs. Ja, op toch? Heen. Ja, ja. ja. Hé, hey, Itemar, uh, jij, uh, jij bent bezig met een nieuw nummer. Nieuwe plaat komt eraan. Ja, in uh, samenwerking met Henny uh, Thijssen. Juist. Ja, we hebben het er even uh, over gehad al. Hè. Ja. Uh, is er al een uh, titel bekend? Is er al een datum bekend? Ja, dus, nou ja, laat ik zo zeggen. We hebben het al op papier staan. Uh, uh, de schatting is uh, eind november, begin december. Moet het gaan gebeuren en uh, we gaan nog niks bekendmaken. Jij okay. krijgt een primeur hè, dat weet je. Ja, maar we hebben nog geen titel. Nee. Het ja, ja. was te proberen toch? Ja, je kan het altijd proberen. Hé, hey, uh, ja. Uh, andere... Vol volgende week bericht je me weer via Messenger. Heb je al een titel? Uh, heb je al een titel? <laughs> nee, nee, nee, nou, nou ja, daar, daar heb ik het te dus voor. <laughs> ik heb ook nog gewoon werk natuurlijk. Hè. Ja, ja. Uh, hey, um, ja, eind, eind november, begin december. Ja, is de dus. planning. Is de planning. Ja, maar het is druk en het kost een hoop tijd altijd. Is het wel een, een zomerse plaat of is het een, een ballet? Altijd dat, dat, een bellen. Ja, ja. Het is wel een ballet. Ja. Wel een bellen. Ja. Ah, Oké. Okay. <laughs> maar er zit iets meer tempo in. en uh, ja, Ik zoek altijd de Volksmuziek 2.0 op, hè, dus uh, het ja, blijft in het straatje als het goed spreken. voorbij. Ja. Dus, uh, ja, ja, het is, uh, ik bedoel, uh, ja, we hadden het er net al over... Uh, het, het moet gaan overtriffen eigenlijk, hè? Dus, ja, ja, dat is wel de bedoeling. En ja. uh, dit is een plaat die ik heb gemaakt echt voor de radio. Ja. Uh, voor goed voorbij. En uh, de plaat die er nu aan gaat komen, daar ga ik het hele land weer mee door. En dan is het ook echt voor op het podium. Oké, okay. nou dan... Uh, ja, <lacht> ik durf het haast niet te zeggen. Ik, ik ga een plaatje draaien en <lacht> ja, luister zelf maar. <lacht>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 Gezocht in elke kroeg Maar ik kon jou niet vinden Maar wat jij met mij deed Was meer dan op binnen Heette jij Je Weet dat zelf ook, dat ze gelukkig sneller dan de wind, gelukkig, uh, dan de wind <laughs> ja. vertrokken was. Ja. En voor goed voorbij uh, de was. sloot erop aan. <laughs> <laughs> ja? Wou je dat zeggen, Naomi? Nee, ah, okay. Naomi is nog steeds stilletjes aanwezig. Oké, okay. stilletjes. Nou ja, ik, ik hoorde wel doorheen. Dus, uh, <laughs> maar je hoort het nu, de koptelefoon? Nee. nee. <laughs> nou, lekker rustig. Nee, jij hebt silent disco, hebben we bij jou ja. aangesloten. <laughs> Echt hè. Hé, hey, dames, Hoop. hoe was de reis hier eigenlijk naartoe? Ja, perfect. Ja. Ja, we hebben al soms het gezien, maar dat maakt niet uit. Nou, ja. jullie, jullie waren richting Bloemendaal gaan lopen. Ja, precies. Ja, dus dan heb je ja, ja. in ieder geval nog een beetje uh, een stukje bloemendaal. Uh, ja, we dus zijn echt gekomen toch? Ja? Nou, ze kunnen wel vertellen dat ze echt uh, zijn geweest. Ja, dus, <laughs> ze, ze hebben alleen het Oktoberfest en zijn ze voorbij gelaten. Ja, die, dat is knap hoor. Ja, ik bedoel. Uh, Half Zandvoort afgesloten. <laughs> oh, ja, we zijn op de bus gestapt en uh, ook weer uitgestapt. <laughs> ja, nee, dat is vanzelfsprekend. Ik bedoel, uh, ja, anders had je hier niet gekomen. Nee. <laughs> ja, en uh, ze stonden ook nog voor de deur. Ook nog. Jooh. Ja, Jooh. soms te wachten, Jooh. maar de deur ging Jooh. niet open. Ik ja. <laughs> Frit gaf geen antwoord. nee Had je had je, je weer opgesloten? nee <laughs> uh... ja, De deur staat gewoon open, zoals je weet. Ja. Tenminste, ja jij weet het. Ja. De meeste artiesten die hier komen weten het. Maar, ja, hun wisten dat niet. Nee, nee wij zijn geen artiest. <laughs> ja, nou nee, ja. Dit keer mocht je dus via de artiesten ingaan. Nee? Nou, we hebben we dat ook weer een keer meegemaakt. Ja, toch. Hé, <laughs> eh... Hey, uh... Die staan van de week voor Ahoy. Joehoe. Joehoe. <laughs> ja, maar dan, ben ik, dan ben ik gewoon hier hoor. Dan ben ik gewoon hier. Hey, um, jullie houden van, uh, voornamelijk van Nederlandstalig. Zeker. Ja, Leni ook. Ja. En Leni? Leni staat er vooraan. Ja, ik, op de foto hebben heb gezien inderdaad. Nou, niet alleen op de foto hoor. Ook <laughs> het podium. Podium, pak ze ook mee. Loss. Ze, ze, ze, ze yes. breken het podium aan. Podium, over. artiestengang. Okay. Uh, ja, ja, Overal. Joh. Overal. <laughs> ja, het is hier gezellig bij de meeting greet van Itamarza van het end bij CFM Entertainment for You. 106.9 en we gaan even een lekker plaatje eraan van June Lodge. Even terug in de tijd met Someone Loves You MUZIEK Was even schrikken, want hij stond al open namelijk. Ja? Ja. Ze hey, uh, dus weten dat je er bent. Ja, ja, ja dat sowieso. Ik bedoel, uh, ze zitten in de schijnwerpers, de camera staat erop. Dus uh, ja, je komt er niet meer omheen. Nee, zo werkt het. Uh, ja, en uh, Amerika, uh, Canada, overal zien ze nu. Nou, daar word ik toch nog een beetje beroemd. Ja, toch? Nou ja, ik weet niet of het ooit die droom was. Nou, niet echt. <lacht> maar ze gaan zo bellen. Als je net bent geweest, gaan ze bellen. <lacht> Hey, uh, ja, jullie hadden een verzoekplaatje, even kijken hoor. Uh, was, uh, heb ik hem? Ja, Jeffrey Hezen was dat, hè? Ja, klopt. Uh, wat, wat, uh, wat hebben jullie met Jeffrey Hezen? Ja, gewoon, goede zanger. Ja, maar dat vinden jullie van Eatermar ook. Ja. Ja, ja, ja, ja, dus nu? Ja, maar <laughs> ik heb wel een even... <laughs> Nee, ik Nee, dat nummer wel heel mooi. Ik mis je zo. Ja. ja. Nou. Ja, ik mis je zo, even kijken, heb ik niet? Nee. Kijk, Leni en Naomi houden gewoon van de spontane zangers die gewoon ja, normaal zijn, zijn en zichzelf blijven. Ja, Ze houden zich dus gewoon een van. Dat is zoals wij ja. zijn. Juist. Echt, hè? Lekker normaal. Gewoon normaal. Gewoon normaal, lekker gek. Gewoon een lekkere gek. En, uh, een lekkere lekker. gek. Lekker, lekkere, <laughs> lekkere gek. Oh, dan een lekkere moet ik gek. even de microfoon doorschuiven naar Arno. <laughs> <laughs> Oh, dat is hey, goed. Ja. <laughs> nou, Arno. <laughs> ja, daar komt hij dan. Jeffrey Hezen. <laughs> en, uh, ja, gezellige broer hier en Naomi ging mee zingen. Naomi ging zingen. mee zingen. Ja, hey. ja. ah, nou, nou, nou, een klein stukje dan. one-night-cent? <coughs> je die? Ik zou die weten. ken Of laat de zon in je hart, dat ken ik ook nog. Of mag, nee, mag ik de zon laten schijnen? Maar mij niet uit. Doe wat? Doe ik wat. mis je zo. Ik, ik mis je zo. Ik geef ik, ik, het niet. Ik, ik zie eventjes uh, niet 1, 2, 3 bij staan. Weet je, je zijn leuke. Doe me. Komt dan Kom uitzenden. Ik zie je leuke. Zondag, het zou weer zo'n avondje zijn. Maar ik was zo ongeduldig. Ik dacht, dit is een goede moment. Want voor de nacht, Zeker We zien FM 106.9, maar van het End En uh, Arno, Leni en uh, Naomi. En uh, ja, Jeffrey Hezen was dat. En een uh, one-night stand. En dan vonden jullie niks? Nee. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dankjewel. Nou, <laughs> oh, nee hoor. Net gestopt met de one-night stand. Ja, yes, uh, yes, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ja. Dus, uh, <laughs> maar daar ga ik niet verder op in. Uh, nee, in, uh, dat uh, uh, doen we voor het nachtprogramma. Ik krijg een heel ander programma, inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> hey. eh uh, ja, Itamar, heb jij nog wat te vertellen over, over wat je nog verder gaat doen? Nou, we zijn uh, druk bezig natuurlijk. Hè. Kijk, je wil altijd even wat anders neerzetten dan, dan wat er gedaan wordt. En wat ik zeg, uh, ik heb een aparte stijl. Echte Volksmuziek 2.0. En... Uh, we gaan kijken om nog een uh, volgend jaar... in ieder geval een avond te organiseren. Nou, die Arno uh, brengt je weer van de huis ja, hier... Die, met, uh, met z'n zand lopen. Ja, hij wil niet live praten... maar ouwe hoeren doet hij wel weer. Ja, hij zit een beetje te ja, koeien erin. Ja, Hij is zo aan de beurt. <laughs> nee, ja, we willen een live avond doen. Uh, sowieso. Uh, ja. en, uh, en Friends. Nou, niet en Friends. En, okay. uh, en live band. Dus, uh, Oké, okay, gewoon een, uh, een normale band. Geen ja, zijn ja, niet aan band. Geen Jostie Nee, Die <laughs> okay. hebben, hadden zich wel aangemeld, maar... Uh, vond ja, Arno niet, niet. niet goed. Nee. Dus, uh, <laughs> Arno zegt, ik kom wel een keer privé bij jullie langs. Ik zeg: nou, we hebben het zo... Gewoon uh, ja, uh, zingen. liever zelf, zelf staan. Geregeld, zingen bedoel dus, je? Ja, ja, zingen, zingen. Uh, dus, hij, ja. Wou, hij wou liever zelf staan. <laughs> <laughs> dus nee, daar dus okay. zijn we druk mee bezig. Dus, uh, en en uh, waar gaat dat plaatsvinden? Oké, uh, hier Noord-Holland? Uh, waarschijnlijk uh, wel Noord-Holland. Noord-Holland, oké. Okay. Ja, dat is waar het gebeurt, hè? Ja, nou ja, in ieder geval... Uh, ja, je bent ook van huis, dus ja. Ja. ja. ja ander verhaal. Ander verhaal. Nee. Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Die willen jij horen. Ja, topper. Ja, je weet dat ik Danny de Munk geweldig vind. Ja. ja samen met René Vroger, dat, uh, ja. de echte volkszangers. Ja, de zijn... Vrienden van het leven, voor het leven. Ja. Hou een hoort ik, daarbij. Ik bedoel, een hoop, hoop volkszangers die komen uit, uit Amsterdam natuurlijk. Ja. En uh, ja, uh, sorry uh, Leni en uh, Naomi, maar... <laughs> Nee hoor, we vinden alles goed. Nee, Maar de, zullen we hem gaan draaien? We gaan hem draaien. Ja, we zitten, hem draaien. We zitten nog net voor de klokjes van 7 uur. Dus we kunnen ja, hem echt, daarom kan het helemaal afdraaien. Ik bedoel, die zandloper is nog niet op. Dus, nee, daarom. Dus, <lacht> dus, uh, Komt ie. in de Munk, vrienden voor het leven. je dan lekker de gauw houden van Danny de Bunk en Vrienden voor het Leven. Ja, een, een favoriete plaat van jou, Itemar. Ja. ja. Daar in het noorden waar het gebeurt. Juist. Oeh. Ja. ja, nou ja al, die, al die artiesten die uit Amsterdam komen. Ja. Lijken we ze allemaal kunnen zingen, laat ik het zo zeggen. Alsof, uh, uh, ja. als je, alsof je inderdaad Volendam hebt, weet je wel, waar al uh, palingsound... Uh, ja, dat is het ook een uh, beetje. Hè. Volendam, uh, Amsterdam, uh, Brabant. Ja, ja, het is eigenlijk een beetje ooit begonnen uh, met, uh, met Joyce Baker-selectie. Nee? Ik weet niet of je die. Uh, ja, ja, ja. Oena uh, Paloma Blanco. Juist. In uh, uh, de Birds uh, uh, Sky, Fly, High. Fly high. Ik, veel? Ja. <laughs> ja, ik ben half halfje, half hier ben ik. Ja, dat maakt niet uit. <laughs> Zeggen we, daar hebben we het niet over. <laughs> <laughs> Wat nee, in uh, Amsterdam uh, is het we we begonnen dat... voor mij ook, dus. Uh, ja, bij, bij Sintje of... Bollejan, Bollejan, oké. Okay. En welk nummer? Benedict. Nee, dat is begonnen met Quincy Verlangen. Jij, jij zit stiekem te lachen. <laughs> Dan komt hij weer met zijn Benedet. <laughs> nee, maar ik sta wel regelmatig in Sintje, Bastille, ja. dus... Uh... Uh, Peter Beens ook nog, of niet? Nee, dat is tegenwoordig een Café Steegje. Hè? Maar dat is. Uh, nee, daar. Uh, ik heb daar wel een keer gezongen, maar dat. Uh... Nee, dat is niet uh... Nou, je moet. Je moet ja, het zetten... is altijd. Uh, Kijk, het bom, zit allemaal bomvol, veel, he? veel op elkaar zitten. Ja, ja, dus ja. je kan niet alle zaken pakken. Hoe leuk het ook is. Maar... Nee, nou ja, over het algemeen proberen ze het wel allemaal. Ja. Dus ja. Nee, maar. Uh, ik denk als je het zinnetje hebt, de Bollejan. Uh, je, ja, nou, nou, dat zijn eigenlijk uh, een beetje de bekendsten. Niet? Ja, maar. Dat, het moet ook leuk blijven en niemand wil je ook overal zien. Hè? Dus. Nee. Euh, nee, we houden het lekker zo. Dames. Ja. ja. Wat, doen jullie, blijven. Wat, wat doen jullie eigenlijk? La, la, laten we het daar eens over hebben. Jij, jij hebt nog een minuut. Wat, wat wij doen. In ja. het dagelijks leven? Ja, in het dagelijks leven. Wat doen jullie in het dagelijks, uh, dagelijks leven? Van alles en nog wat. Bezig bijtje. Ja. Nou, dat is veel. heel ja, ja. veel. je moet eens dus weten. Ja. Nou, weet je wat. Uh, ja, laten we een klein stukje van Aaron Chupa draaien. Tot, uh, tot het nieuws van 7 uur. Laten we dat maar doen. Top. Doen we. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. c'est parti.